Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Taiwan heeft de oppositiepartij DPP de verkiezingen gewonnen. De zittende regeringspartij Kuomintang heeft zijn nederlaag toegegeven. DPP kreeg ruim 60 van de stemmen. Leider Chai Ing-wen wordt de eerste vrouwelijke president van het land. De winst van DPP geldt ook als een vernedering voor China. De partij wil afstand nemen van Peking... Officiële Chinese media maken geen melding van de zegen van DPP en op de Chinese versie van Twitter wordt de naam van Chai geblokkeerd. De Amerikanen hebben een video vrijgegeven waarop volgens het Pentagon is te zien dat een bankgebouw van IS in de Iraakse stad Mosul wordt geraakt. Op de video is een explosie te zien. Daarna lijken er duizenden papieren door de lucht te dwarrelen. Volgens de Amerikanen zijn het bankbiljetten. De beelden zijn van afgelopen maandag. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er miljoenen dollars de lucht in zijn gegaan. Het exacte bedrag is onbekend. De terroristen die donderdag in Jakarta aanslagen pleegden... waren van plan om ook in andere steden toe te slaan. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er zijn twaalf mensen opgepakt die de plegers van de aanslagen zouden hebben geholpen. Bij de aanslagen kwamen vijf daders en twee burgers om het leven. Een Nederlandse VN-medewerker raakte zwaar gewond... De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door IS. De geplande aanslagen waren volgens de politie gericht op verschillende doelen, zoals politiebureaus, overheidskantoren en buitenlanders. Het weer in het noordoosten, midden en oosten, sneeuw en regenbuien. Geleidelijk wordt het droog met meer zon. Het is 3 tot 6 graden. Vanavond en vannacht nog een enkele bui en dan wordt het opnieuw glad. Morgen overdag zonnig en droog. Het wordt iets kouder dan vandaag. 0 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 naar Haag richting Utrecht staat bij Hooggraven 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort, nogmaals een goeiemiddag Je hoorde de Brian Adams op de radio. Met I'm Gonna Run to You. In uur 2 de volgende onderwerpen. Ja, het was met mijn eerste uurtje wel, hè? Ja, het was gezellig trouwens. Dus. dus we gaan uh, wel gezellig. weg. Gaan er ook heen, hè? De Art Dinner. Ja, zeker. Dan gaan we gezellig zijn. Zullen dus tweetjes uh, even een uh, ja, uh, acte de présence geven? Dag Terwijl, het, terwijl de dames uh, het pand verlaten, <laughs> gaan wij weer het tweede uur in van Zandvoort op zaterdag. Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda... dus houdt uw pen en papier bij de hand... want er is iets van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... en ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. En ik ben benieuwd hoe de veteranen enen te doen. Mocht daar nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard bij ZFM. En heel veel lekkere muziek, waaronder deze...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 so casually ...van ZFM aan de Tolweg. Tina, nee, de, de Albert-Jan ik. Hij viel lekker mee met de plaats. Je de single van Clean Bandits. Dat was Rada B. Die ZFM niet alleen op radio, maar ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM En hier is de nieuwe single van Geigo. En die heet Stay. Zandvoorts. En dan uh, lekkere muziek op de radio. Wat wil je nou nog meer hè? op een zaterdagmiddag? Je hoorde de nieuwe singer van Keiko en die heet Stay. Ja, daar komt het aan. Het uh, normaal gesproken Zandvoorts nieuws in het kort. Nu even ietsje langer. Burgemeester Meijer bezocht de bewoners van de Max-Euwenstraat. Burgemeester Meijer uh, bezocht afgelopen week bewoners van de Max-Euwenstraat. Aanleiding voor dit bezoek was een bewonersbijeenkomst op 21 december jongstleden... over de tijdelijke huisvesting van statushouders. Het college overweegt namelijk om een groep van 40 statushouders... versneld en tijdelijk uh, in de spalier in Zandvoort te gaan huisvesten. Het bezoek van de burgemeester werd zeer op prijs gesteld. Een aantal bewoners had aangegeven zich zorgen te maken om hun privacy. Dit omdat het terrein van de spalier grenst aan hun tuin. Er, er is toen toegezegd door de burgemeester... om de situatie ter plekke te komen bekijken... De burgemeester is in gesprek geweest met een aantal bewoners... en heeft op verschillende adressen op de max euwenstraat bekeken... om een goed beeld te krijgen van de situatie. Met de bewoners is er tevens een bezoek gebracht aan de spalier... om de situatie ook vanaf die kant te bekijken. Eindelijk maar toch, nieuw beeld- en geluidsinstallatie... op begraafplaats Zandvoort. Vorig jaar bleek dat de geluidsinstallatie... in de aula van de begraafplaats van, uh, aan vervanging toe was. De gemeenteraad heeft daarom in november 2015... een bedrag beschikbaar gesteld voor een nieuwe installatie... De nieuwe aangeschafte installatie kan ook beelden afspelen... tijdens een uitvaart. Dat daarnaast geluid ook nu gebruik kan maken van beeld... is helemaal van deze tijd. De beheerder is zeer te spreken over het resultaat. De beeldinstallatie maakt het mogelijk om tijdens de herdenkingsdienst... beelden of filmmateriaal te tonen. Ook kan informatie gedeeld worden via de beeldschermen. Twee beeldschermen bevinden zich in de aula... en op korte termijn wordt er nog één bijgeplaatst in de wachtruimte. Deze extra service is mede mogelijk gemaakt door donaties van het uitvaartverzorgingscentrum Zandvoort... en de vereniging onderling Hulpbetoon. Uh, afgelopen week uh, werd er een hert aangereden uh, op, het, uh, op de zeeweg. Maar op de zeeweg in Overveen was uh, het vrijdag uh, ook weer raak. Aan het eind van de middag is een, wederom een hert aangereden door een auto. Het dier overleefde de botsing niet. Rond half zes ging het mis toen een hert plotseling de weg overstak. Een automobilist kon het dier niet meer ontwijken... waarna een aanrijding volgde... Eén passagier raakte door de aanrijding licht gewond. Ambulancebroeders hebben de vrouw ter plaatse behandeld. Ze hoefden na controle niet mee naar het ziekenhuis. Een sleepwagen heeft de beschadigde auto weggesleept. In de nacht van donderdag op vrijdag werd ook al een hert op de zeeweg aangereden. Ook dit hert overleefde de aanrijding niet en liep de auto veel schade op. Nu de temperaturen dalen waarschuwt de politie dat herten en reeën uit de duinen komen... om op, op zoek te gaan naar voedsel. Automobilisten moeten daarom extra goed opletten en hun snelheid aanpassen. Tot zover. Dat was het, het Zandvoortse nieuws in het kort. En wil je het nalezen? Dat kan heel eenvoudig, hè? Gewoon even de CFM-app, onze eigen CFM-app, downloaden. In de Play Store, App Store of Windows Store. En je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Hier zijn de Doobie Brothers. is gedraaid voor alle disco-freaks die op dit moment aan het uh, luisteren zijn. Terug naar de jaren tachtig met deze single van The Whispers. Je hoorde de Rocksteady. Vanmorgen tussen 10 en 12 uh, kon je bij CFM luisteren... naar uh, Goedemorgen Zandvoort. En daarin uh, waren ook uh, de winnaars van het uh, jeugddebat uh, te horen. En de winnaars van het jeugddebat 2016 zijn geworden... Sarah Kok en Jeroen Ouderdorp. In plaats van december vond het jaarlijkse jeugddebat van, uh, in januari 2016 plaats. Afgelopen vrijdag voerden tien leerlingen van de basisscholen in Zandvoort... het debat over de onderwerpen een schoner Zandvoort begint bij jezelf... het opknappen van een skateplein en wat te doen als je in een wak valt. De jeugdraad koos uiteindelijk voor een schoner Zandvoort begint bij jezelf. Sarah Kok en Jeroen Ouderkorp van de Maria School het winnende team. Het jeugddebat is het laatste onderdeel van het project Jeugd en Politiek. Jaarlijks brengen raadsleden op Prinsjesdag het derde kamerkoffertje naar de groepen acht van de basisscholen en praten in de klas over politiek. Daarna krijgen de leerlingen in november een rondleiding door het gemeentehuis met een bezoek aan de burgemeester en de wethouder. Tijdens de rondleiding vertelt een raadslid aan de leerlingen hoe het in de praktijk werkt. Tot slot mogen ze zelf in de praktijk ervaren door twee leerlingen uit hun midden te kiezen om deel te nemen aan het jeugddebat. Nou, gisteren was het dan zover. Vijf scholen namen deel aan het jeugddebat. Het was even wennen voor de leerlingen om te beginnen... Maar daarna werd onderling stevig gediscussieerd... over de uitvoering van de door de scholen zelf ingebrachte onderwerpen... en of het ook zin heeft. De leerlingen probeerden elkaar te overtuigen van hun mening. Tijdens de schorsing gaven de leerlingen aan het debat erg leuk te vinden... Op de vraag van raadslid Sandbergen of ze later raadslid willen worden... zeiden een aantal volmondig nee. Nee? Ik had ja verwacht. Ja. Maar... De jeugdraad kiest dus voor een schoner zand voor Zandvoort begint bij jezelf. Na een stevig debat koos de jeugdraad voor een schoner zand voor Zandvoort begint bij jezelf... om iedereen bewust te maken dat je zelf moet beginnen met opruimen... en het niet aan anderen moet overlaten. Dit onderwerp bracht de Hanni Schaftschool in... De uitvoering wordt neergelegd bij de leerlingenraad van de Handischafsschool... die dit samen met de leerkrachten van de gemeente zal oppakken. Het college van burgemeester en wethouder kiest ieder jaar een het winnende team... en let daarbij op de, of de teams samenwerken, luisteren, luisteren naar argumenten... en anderen en hun mening duidelijk uitleggen. Zo gezegd Jeroen Ouderkorp en Sarah Kok van de Maria School vormden het winnende team. Het college was onder de indruk van hun goede samenwerking... en ze lieten zich niet uit het veld slaan door tegenargumenten. Ook sprak het college waardering uit naar alle deelnemers... voor hun duidelijke inbreng en het luisteren naar elkaar. Argumenten. De burgemeester waardeerde zeker de humor die tijdens het debat werd ingebracht. Wilt u het jeugddebat terugluisteren? Dat kan via de website van de gemeente. Ga naar het artikel Winnaars Jeugddebat 2016 en klik op de link. Vanmorgen waren de twee winnaars dus bij ons collega's van Goedemorgen Salvoort. En die kunnen lekker babbelen hoor, Albertje. Oké. Okay. Ja, dat klonk heel erg goed. Wow.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 Met dat zonnetje vandaag krijg ik toch gewoon een klein beetje weer dat uh, Turkije-gevoel te pakken, Albertje. Ja? Heerlijk, uh, dit was uh, de hit uit uh, 2015 in Turkije. Joder, Chris Cap en een Englishman in New York. Uiteraard uh, naar het originele plaatje uit 87 van Sting. Het is twee minuten over half vier. Zullen we hem gaan doen? de evenementagenda? Gaan we doen. En er uh, zijn we weer genoeg evenementen in en rondom Zandvoort-luisteraars en kijkers die uw aandacht verdienen. Allereerst beginnen we met het kerkpleinconcert en als het goed is hebt u allemaal een overzicht van de agenda van het kerkpleinconcert van 2016 in de bus gekregen. Dus die data, liefhebbers van klassiek, kunnen dat natuurlijk alvast gaan reserveren. Morgen is de aftrap met het Heemstede Philharmonisch Orkest. Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest bijt morgen de spits af van de 2016-programmering van Stichting Classic Concerts die maandelijks het kerkpleinconcert organiseert in de protestantse kerk. Het orkest onder leiding van Dirk Verhoef is een symfonieorkest... dat bestaat uit gedreven muzici en amateurmuzici die graag in orkestverband musiceren. Dus morgen worden bekende werken, worden werken van Ludwig van Beethoven... Edward Elgar, Johannes Brahms en uh, Joseph Haydn uh, ten gehore gebracht. Het concert begint morgen om drie uur. De entree bedraagt slechts vijf euro. En dan krijgt u zelfs een programmaboekje voor. Ook morgen bent u geen klassiek liefhebber, maar houdt u van jazz... dan bent u morgen, zit u morgen goed bij Simone Pormes bij Jazz in Zandvoort. Morgen zal jazzzangeres Simone Pormes optreden... in de reeks Jazz in Zandvoort in Theater de Krocht. Het theater biedt ruimte aan maximaal 200 bezoekers... en is ideale locatie voor jazzconcerten. De goede akoestiek is binnen de Nederlandse jazzscene inmiddels breed bekend. En het, met het fantastische fantastisch pianist Karel Borlee werken zij al heel lang samen, dus het is niet vreemd... ...dat hij er morgen ook bij is. Slagwerker Kim Weemhoff begon zijn professionele carrière... ...bij de bekende rockband Diesel, speelde bij Candy Dulfer... ...en treedt tegenwoordig voornamelijk op met Mathilde Santing... ...en met Mike Baudet. Het belooft dus een mooi jazzmiddag te worden morgenmiddag. Het concert begint om 3 uur en de entree bedraagt 15 euro. Gaan we naar een expositie van 23 januari tot 13 maart... ...is de expositie Sprekende Kleuren... Te zien in het Zandvoorts Museum. En dat er, nogmaals 23 januari tot en met 13 maart. En dan natuurlijk aan de Zwaluweestraat nummer 1. Vanaf 23 januari zijn er maar liefst drie locaties... in zuid kennemerland tentoonstellingen te zien... over het bijzonder veelzijdige, omvangrijk en kleurrijk oeuvre... van beeldend kunstenaar Hans Wiesman. Zo presenteert het ABC-architect architectuurcentrum een selectie monumentaal werk dat Wiesman realiseerde in de wederopbouwperiode. Museum Haarlem laat een keur aan uh, schilderijen van hem zien, met als thema muziek en carnaval. En bij ons Zandvoorts Museum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Een voor hem karakteristieke uitspraak is, men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf wind zijn. Dat allemaal vanaf 23 januari in het Zandvoorts Museum. Meer informatie over deze expositie kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Gaan we naar 23 januari, dan is er weer tijd voor de muziekquiz bij Lallen Hardy. Test je muziekkennis en geef je op met teams van twee personen in samenwerking met de Leo Blokhuis van Zandvoort, Frank Vink. Dat is op 23 januari en het begint om 8 uur bij Café Lallen Hardy in de Halterstraat 46 in Zandvoort. En u kunt nog inschrijven. Dan gaan we naar 24 januari om 5 uur. Dan is het weer feest in de Jazzfeest in Thalassa. Uh, uh, strandtent Thalassa. En dat is natuurlijk vanaf 24 januari. Dat begint om 5 uur, strandafgang nummertje 18. De Hot Club de Frank. Dat is een swing gypsy jazz. Klesmer en nog veel meer. Van stevige ritmes tot heerlijke relaxte muziek. De band is regelmatig op radio en tv en is live te zien op allerlei podia in binnen- en buitenland. Van jazzpodia tot wereldmuziekfestivals. Van theaters tot kamer- of muziekzalen. Zo speelde de band inmiddels drie keer op op het North Sea Jazz Festival. En nu dus op 24 januari in Strandpaviljoen Thalassa vanaf 5 uur. Meer informatie over dit jazz-aan-zee-concert... en over alle jazz-aan-zee-concerten kunt u uiteraard terugvinden... op de website www.thalassa18.nl www.thalassa18.nl tot zover. Dankjewel, Albert Jan. Dat was hem. De evenementagenda weer genoeg te doen hè, de komende dagen. met 24 uur per dag radio, tv en internet vanuit Zandvoort. En vergeet vooral ook niet onze CFM-app, hè? Hij is gratis te downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en je wordt op de hoogte gebracht... van de laatste nieuwtjes op je telefoon en tablets. Deze hebben we al een tijd niet meer gehoord, vandaar dat we hem weer eens voor je gaan draaien. Tina Turner, what's love cut to do with it? You must understand the touch of your hand.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 Deze dame Tina Turner heeft zoveel hits gemaakt en gescoord in Nederland. En wij draaiden er eentje van zo op de zaterdagmiddag bij CFM. De dus zandvoort op zaterdag met What's Love Got To Do With It. Het is 13 minuten overal vier. Ik zit eventjes CFM tekst TV te lezen, Albert-Jan. Ja. En ik zie dat er weer een programma terugkomt bij CFM. Klopt. Heel even weg geweest. Heel even heel weg geweest. Heel even maar geweest. Het komt ja. weer terug. Ja, luisteraars, op de vrijdag tussen 5 en 7 uur... hadden we het programma Zandvoort draait door. Ja. ja Zandvoort draait door, komt ja. terug, maar ja. dan anders. Dan anders. Maar dan anders. Oké. Okay. Want Zandvoort draait door, uh, maar dan anders... wordt iedere vrijdag tussen 5 en 7 uur live uitgezonden... vanuit de studio hier aan de Tolweg 10A. Het programma wordt samengesteld en gepresenteerd... door onze collega Hans Wassenaar... en is een mengeling van lokaal nieuws, informatie, muziek en amusement. Vaste items zijn, wat is er te doen het komend weekend in Zandvoort... En een recept voor het weekend. De column van en in het tweede uur. Het weer voor het komende weekend. En het Zandvoortse nieuws weekoverzicht. Waarin Zandvoortse en of wereldse zaken op een luchtige wijze besproken zullen worden. Verzoekplaatjes zijn ook welkom. Die kunnen dan via de Facebook worden aangevraagd. Dus elke vrijdag van 5 tot 7 Zandvoort draait door. Maar dan anders. Oké, okay, nou ik uh, verklap toch maar de column van Nel Kerkman. Dus voor de mensen die hem willen horen elke vrijdagmiddag tussen 5 en 7 uur bij CFM... met onze collega Hans Wassenaar. I want you by my side so that I'll never feel alone again. been so kind, but brought you away. To mind, your heart is too strong, anyway, we need to fetch back the time. En de K Stolen f Dance. Force. f, Ford. f Ja, een lekkere gouden ouwe nu van uh, Charlie Ritz. Hier is the Most Beautiful Girl. Hey, did you happen to see the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 See the most beautiful girl that walked out on me Tell her I'm sorry Tell her I need my baby Oh, won't you tell her? blijft dit een geweldige platen, Jorah, Charlie Ritz. En The most beautiful girl in the world. Ja, vorige week eh, vrijdag hadden wij de nieuwjaarsreceptie in eh, Club Nautique, eh, Albert Jan. Klopt. Ja, met de toespraak van de burgemeester. Ja, en uh, nou, de mensen die aanwezig waren hebben er natuurlijk live meegemaakt. En afgelopen vrijdag was het zelfs een, uh, op, te zien op ZFM-TV. Iedere vrijdag tussen 10 en 12 op kanaal 40. En dat is, wordt dan samengesteld door onze collega Roel van der Hof. Daar kon hij ook nog eens een keer de, de speech van de burgemeester uh, terug uh, uh, zien. En uh, de burgemeester wist de, de aanwezigen uh, stellig te overtuigen... van het feit dat hij niet weg zou gaan. Nee! Nou, ik heb nieuws. Hij gaat wel weg. Hé? Ja, en wel van 27 februari tot en met 5 maart. Hij gaat een hele week weg, want dan is het weer tijd voor de nieuwe kinderburgemeester. En wil jij nou de nieuwe kinderburgemeester worden van Zandvoort... In de voorjaarsvakantie van 27 maart tot en met 5 maart... zijn kinderen voor het, de vijfde achtereenvolgende jaar de baas in Zandvoort. Tijdens de Kids Adventure Week... worden een tal van leuke, spannende, sportieve en gezellige activiteiten georganiseerd. Om al die activiteiten in goede banen te leiden... is de VWV Zandvoort op zoek naar een kinderburgemeester voor deze hele week. Kinderen die het leuk lijken om een weekje burgemeester van Zandvoort te zijn... kunnen hun motivatie sturen naar... Marketing, apenstaatje, vwvzandvoort.nl Marketing, apenstaatje, vwvzandvoort.nl Maar je kan je motivatie natuurlijk ook persoonlijk afgeven. Dat was even een tip van mij. Als de inzending gesloten is, volgt de eerste selectieronde. Daarna worden drie kinderen uitgenodigd op het kantoor van de VWV Zandvoort... om te vertellen waarom zij nou zo graag de nieuwe kinderburgemeester willen zijn. Uit deze drie kinderen wordt dan uiteindelijk de opvolger of opvolgster van Vin Damhof die vorig jaar de kinderburgemeester van Zandvoort was gekozen. In de week voorafgaand aan de Kids Adventure Week... wordt de nieuwe kinderburgemeester officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. Onder toeziend oog van de pers... krijgt de kinderburgemeester de ambtsketen overhandigd... door de, uh, een van de bestuurders van Zandvoort. Dat kan de burgemeester zijn of een, wellicht de loco-burgemeester. En weet jij waar loco voor staat? Uh, nee. Gek. Dat is Spaans voor gek. Oh, de gekke, de <lacht> gekke burgemeester. De eerste officiële uh, taak van de kinderburgemeester... is de, uiteraard de opening van de Kids Adventure Week... op zaterdag 27 voor, uh, februari. Met het doorknippen van het lint op het kantoor van de VV Zandvoort... kunnen de activiteiten van start gaan. Gedurende de week wordt de kinderburgemeester gevraagd... nog enkele andere officiële gebeurtenissen bij te wonen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de activiteiten... die de kinderburgemeester zelf wil doen... Uh, zodat hij of zij niets hoeft te missen. Dus... Word jij de opvolger van Beyoncé, Jackie, Eva en Finn? Geef je dan op voor 5 februari op door een mail te sturen naar nogmaals marketing@vvvzantvoort.nl. marketing@vvvzantvoort.nl. En wie weet ben jij een week lang de baas in Zandvoort. En kom je ook nog op de radio. Uiteraard. Uiteraard. Bij CFM. Elk jaar hebben we de kinderburgemeester namelijk uh, live in de uitzending. Altijd heel erg leuk, uh, Albert-Jan. Altijd heel leuk gebeuren. Ja, jazeker. Ja, zeker. Nou, we gaan nog uh, twee platen draaien voor het nieuws en weer van 4 uur. En een van die twee die draaien wel vaker op de zaterdag en zondagmiddag. Blijf zo'n lekker nummer van Nick en Simon. Hier is Pak maar mijn hans...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 Helemaal niks meer aan toe te voegen. Jorden, Nick en Simon. En pak maar mijn hand. Het is drie minuten voor vier uur. Op naar het nieuws. En weer van vier uur doen we tijdens van Shirley Roth. In de evening.